Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het Midsomerfestival in Goorlen. van afgelopen zaterdagavond was een groot succes. Met onder andere Elvis en de Teddybeers. Hij ging zelfs uit zijn kleren. Lief Goorlen, bedankt voor het begrip. Het begrip dat mijn haar niet in de lak zit vanavond. En ik snap dat het er belachelijk uitziet, dames en heren, maar um, heel erg blij dat jullie uh, um, dat uh, accepteren. Heel fijn. Nou, goed. Um, voor even uh, een... een, een... Duidelijk ding wat ik wil maken. Ik ben gruwelijk onzeker, dames en heren. En dit belachelijke apenpak, uh, waar ik hier sta is niet om Mr. Elvis Presley belachelijk te maken. Maar vooral jullie. En dit pak gaat nu dus uit, zeg maar. En als dat pak uitgaat, dan wil ik een paar afspraken met jullie hebben. Puur voor mijn zekerheid, voor mijn... Uh, ja, uh, ja, toch wel onzekerheid die ik voel. Dus wat ik graag wil, spreken wij nu af. Als het pak uitgaat, willen wij een applaus. En dat applaus dat klinkt zo! Nog, ja. het applaus, onthouden. Vervolgens gaat de bril af en dan wil ik spontaan horen uit de korense monden. Oh, Joske, wat heb je? Mooie. Dan wil ik geen applaus voor een ovatie. Maar die ovatie, die horen we dadelijk. We gaan strippen! Zo was er afgelopen zaterdagavond ook een optreden van de Michael Jackson Tribute Band. Dit was ook een groot succes. Het Midsomervestival in Goorlen trok veel bezoekers, ook buiten het dorp. Meer over Elvis en de Teddybeers... En de Michael Jackson Tribute Band in de komende radioprogramma's op de lokale Omroep Goorlen. Met terugblikken. Tot zover het Lokale Omroep Goorlen Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl